9 uur. Catherine Straatman met het NOS Journaal. De Belgische Justitie doet onderzoek naar afpersing van fabrikanten van voedingsmiddelen. Die kregen de afgelopen weken anonieme poederbrieven... waarin 300.000 euro werd geëist, anders zouden hun producten worden vergiftigd. De gechanteerde bedrijven zijn onder meer een Belgische ijsjesmaker... een koekjesfabrikant en ook het Italiaanse Ferrero Rocher. De brievenschrijver dreigt een middel dat hartverlamming kan veroorzaken... in het eten te stoppen. Volgens Belgische media zijn de brieven vanuit België verstuurd. Moskeebestuurders zeggen in Dagblad Trouw... dat ze zich door het jaarrapport van de AIVD... in een radicale hoek voelen geduwd. De inlichtingendienst waarschuwde voor radicale predikers... die in Arabische lessen na schooltijd antidemocratische ideeën overbrengen. Volgens de moskeebestuurders gebeurt dit maar op hele kleine schaal. Ze vinden dat de boodschap van de AIVD leidt tot groeiend wantrouwen... onder moslims jegens de overheid. De VVD wil dat werklozen aan de slag gaan als vakkenvuller. Als ze weigeren, moeten ze gekort worden op uitkering. Vanwege een tekort aan vakkenvullers, huurt een aantal supermarkten Poolse werknemers in. Die vullen de supermarkten 's nachts bij. Volgens de VVD zoeken meer dan een miljoen Nederlanders nog werk. En moeten gemeenten en het UWV die mensen helpen. Bij rellen in de Noord-Ierse stad Londonderry is een journaliste doodgeschoten. In een wijk waar veel Ierse nationalisten wonen... werden agenten door relschoppers belaagd en werden auto's in brand gestoken. De journalisten zou zijn geraakt toen ze bij een politiewagen stond. De Ierse politie behandelt de zaak als een terroristisch incident. Het weer, het wordt zonnig en warm vandaag. Vanmiddag kan het 20 tot 24 graden worden. Op de Wadden blijft de temperatuur wel iets achter. In het paasweekende blijft het zonnig en wordt het op de meeste plekken 20 graden of warmer. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 6 kilometer met meer dan een uur vertraging. Door het ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dankjewel, namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 No good without you. Take my lips.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 I'm proud and let you say goodbye.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 Duke Ellington, opgenomen in 68. Settendal.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 titelaar, I do it for your love. We hebben nog tijd voor twee stukjes en een uh, daarvan dat is in het kader van de geschiedenis van de Nederlandse jazz een opname van Gleetje Kouwveld met het orkest van Rob Pronk. De titel is Mr. Bojangles. shirt and baggy pants He grabbed his fence, a better stance. Oh, he jumped so high. He clicked his heels. Then he let go. Let go.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 Mr. Bojangles, Greetje Kouwveld. Luisteraars, het laatste nummer het ligt alweer in de machine. Bedankt voor het luisteren.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 Een stuk van Ellington Sepia Panorama, met daaronder meer degene die hier recent is geweest, Shoot Dijkhuizen op de Tenorsaks. Fijne dag.